Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een speciale onderzoeker gaat kijken naar de geheime papieren die zijn gevonden bij president Biden. Eerder deze week gebeurde dat in een oud kantoor. En vandaag werd er een nieuwe lading gevonden, maar nu in de garage bij hem thuis. Staatspapieren mogen Amerikaanse presidenten niet thuis bewaren. En dus gaat een aanklager kijken of het strafbaar is. Ja, Zo'n speciaal aanklager die zal weer van vooraf aan willen beginnen hè, met dat onderzoek. En ja, hij zal weer terug willen gaan naar die locaties waar de documenten gevonden zijn. Hij zal de documenten gaan bestuderen, medewerkers van Biden willen ondervragen. Ja, een woordvoerder van het Witte Huis zegt ervan overtuigd te zijn dat de stukken per ongeluk verkeerd zijn opgeborgen. Als prinses Amalia eind van deze maand met haar ouders naar de Caribische eilanden gaat, zal het Nederlands slavernijverleden een belangrijk thema zijn. Ze maken met z'n drieën een rondreis van twee weken naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het is de eerste officiële reis van prinses Amalia. Ze gaat vooral mee om kennis te maken met de landen. De helft van de dijken is niet veilig genoeg, zegt Rijkswaterstaat. In 2050 moeten ze opnieuw zijn versterkt en aangepakt. Het gaat om zo'n 1500 kilometer aan dijken die gerepareerd moeten worden in de komende jaren. Zonder dijken zouden we voor een groot deel natte voeten hebben. Rijkswaterstaat controleert de dijken daarom nauwkeurig. En mbo'ers met een diploma in de techniek op zak... verdienen vaak meer dan iemand met een hbo-papiertje. staat in de nieuwe mbo-keuzegids. Ze verdienen vaak euro's per uur meer dan een gemiddelde hbo'er op de arbeidsmarkt. Ziet ook Jelmer, die mbo-bouwkunde doet. Dat komt één door het tekort in technische vakken. En uh, ja, de andere kant, ja, het zijn over het algemeen iets beter betaalde banen. Maar ja, voor ons is het denk ik belangrijkste als je uh, niet voor het geld gaat... maar waar je passie ligt. En ik denk dat... Uh, uh, daar te veel mensen naar kijken. Dus uh, ja, kies voor je passie, niet voor het geld. Maar om toch even over de centen te praten, werk je bijvoorbeeld in de procestechniek. Dan verdien je gemiddeld 20,90 euro per uur. En dan nog het weer vanavond regenachtig, vooral in het midden en zuiden van het land. Morgen een mix van zon, wolken en toch opnieuw weer regen. Dan een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Ja, van jou zie ik dan uh, de, de credits staan. Timothy of Timmy John. Ja, Timmy John. ja en uh, nu zit hij gewoon uh, gewoon uh, recht tegenover mij. Uh, of, ja. uh, maar uh, ik ga straks uh, nog wel als hij ja, ja, als, als klaar is, meteen, dan, dan uh, komt hij er gewoon even bij zitten. Want ik wil ook natuurlijk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 Nee, uh, ze, hier bij jullie in de studio. Ja, oh, ja, nee. Dus ze doen uh, trouwens ook mee aan de, de Rob Hagda woord in de night editie. Daar zitten ze in. Uh, en dat is dan uh, vo de volgende stap Oh vet Je ja, uh, bent ook niet, ik zeg nogmaals, je bent niet de enige geweest Jong Louis is hier bijvoorbeeld geweest uh, Rens en Crazy zijn uh, bijvoorbeeld ja, geweest Ja, dat jij... vind ik ook vet hun. Ja, ja. ja, ja en die, die, die, die Ik bedoel en, ze zijn, er zijn ook ja, Engel En uh, Steven Engel is ja. uh, telefonisch uh, Vaak in de uitzendingen uh, al geweest Met het materiaal wat hij uit uh, heeft gebracht Dus het, het leeft wel Denk ik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 ja yeah, zo so iets, heeft uh, 15 15 jaar of zo so, zoiets so yeah. uh,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 Doet dus mee, maar ja, maak je zelf ook muziek of niet? Ja, ik ben zelf ook artiest. Ja. Uh, um, ik heb uh, heel, heel lang in, uh, in, uh, in een groep gezeten, gewoon een rapgroep, ja. Ja. formatie, in ja. meerdere ook. Ik zit nog steeds in de rapgroep. Welke is, is dat? Silkie Drip heet dat. Silky Drip. Ja, dus ja. Met, uh, met een andere persoon. Ja. We waren met z'n drieën maar eentje eruit uh, gegaan? Ja.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 Zoiets. Die uh, DIY uh, uh, DIY. Yeah. Yeah, do do ja, do-it-yourself. In Nederland noemen ze dat autodidact. Jezelf op oh, ja, ja. ja. Oh, Dat zijn uh, mooie woorden. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar wij komen sowieso heel erg uit een uh, DIY. Do-it-yourself zien. <laughs> <Ja, scene, laughs> ja, ja. Waarbij de meeste van de muzikanten die je kent... <laughs> ja. die zijn ook halve fotograaf, <laughs> ja. halve cameraman. Dus ja, op een of andere manier.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 onderdeel daarvan. <laughs> ja, dat is een duidelijk uh, verhaal. Maar oké, okay, we gaan uh, zo dadelijk uh, van jullie horen. Maar eerst draaien we nog één track. En dan gaan we uh, weer uh, uh, drie nummers uh, laten horen. Dan zal ook uh, Timmy uh, erbij uh, zijn. Maar... Uh, om even alvast een beetje de boel op te warmen... Uh, gaan we nog even terug uh, naar vorig jaar. De staart van de draak. Want er staat een uh, single, of beter gezegd een nummer op... van Rens, Jair en Ome unkel Maar ook Jong Louis, en Die hebben we hier ook uh, gehad. En dat is Voel Branden. Saktraining en ik weet boxbal. op is pas klaar als je nat bent. Dikke duppen zwaaien in je nieuwe sportband let's go Tempo omlaag, omhoog. Van links naar rechts, rekken en sterken. Esto Ik met hakken, zo'n grippen, een en een summerbody alle beetje een beetje een beetje een daar een fusion en beetje ja, een beetje ja, in de een ja een is een beetje een beetje Jong beetje is beetje een beetje in een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 Abby Budding die op de backing tracks is, <laughs> yes, of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 Clear, clear. clear. Bring me shit nu team het tegenhouden. Ademgoud. Laat de vrijheid stromen van mij naar jou. Ademgoud. Zij alleen nog zade Yeah. Hey, Tja. Ah. Yeah. Door een zegen voel ik me gezegend. Ben tevreden met een beetje, maar toch weet ik beter. Geniet van dedication. Yeah. Connect to met Marv zonder te blazen. blazen. Voel de elevation. Ruimte voor groei Bereid de diepte in te gaan Zonder een renningsbloei Als het gaat om mijn broeders Ben ik niet vet te zoeken Als ik denk voel ik het Je hoeft niet eens te roepen Kies vaker voor jezelf dus Is wat, wat mijn moeder me zei Komen over een gezin van vijf. met, met de, boerderij de boerderij Is de goal De tijd is nu go to in mijn soul. Wanneer mijn moeite overflow. <laughs> Hey. Breng met alles me shit nu tegen, tegenhoud. Okay. Adem, goud. Laat de vrijheid stromen van mij naar jou. Adem, goud. Zij alleen nog zaden waar ik grond vertrouw. En ik, en ik adem, en ik adem En ik adem goud Breng me zullen shit met die me tegenhoud Ik adem goud Laat de vrijheid stromen van mij naar jou Ik adem goud Zij alleen nog zaden waar ik grond vertrouw En ik adem, en ik adem, en ik adem. We zijn hier live. We zijn live. Ja, inderdaad. Dan ik een paar baas gewozen. Maakt niet uit, bro. We Dank. weten dat je hard bent. Ja, oh, nou, Gelukkig. gelukkig. Die, even die recognition nog even verdijnen. Ja, precies. Love. Yeah. Yes. Ja, ja een, beetje, een beetje improviseren, maar wel heel erg leuk. Um, de single die uh, Marvin voor Royalty uitbracht, uh, die ga je nu horen...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 Damn. Ja, leef Speciale shout-out naar Minne Mertens op de productie. En deze single heet Leef Ja, leef ah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 Misschien graaf ik mijn eigen graf Maar wil niet schuilen voor de nacht Ik laat mijn angsten gaan en leef weer Ik leef weer Sirenen zwaaien om ons heen Het is vanavond niet meer safe Maar ga de wereld aan en leef weer Ik leef weer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 27 januari, dus, dus uh, hij komt over twee weken uit. Ja. En uh, ja, ik dacht: hé uh, hey Jaap, ik kom hier. Ik wil je wel een exclusive meegeven. <laughs> weet je? Ja, nou, dat, <laughs> vinden wij Vinden Marcus en ik altijd leuk als we exclusives uh, hebben: uh, hmm. En dat is Parels in de Grachten. Yes. Dat is de volgende single.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 wolf ook voor de schieter van de videoclip in Gent. Dat was hem. Marvin Adam was dat met de laatste single die hij gaat uitbrengen nog. Want het is ook het laatste nummer wat hij heeft laten horen van vanavond. We gaan even verder, want deze band... En dan moet ik even er iets bij pakken, want dit is een band uit Groningen...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 Begins. The world has been faster, don't know how to take it in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 Het wordt heel vet en uh, 4 maart is uh, Middenweg Live de tweede editie, de evenementen die wij uh, organiseren in de grote wijven in Veer. Ja. Dus uh, je kan mij volgen op Instagram @the_real_marvin_adam of je kan Middenweg volgen op Instagram @middenwegstudio en daar ga je ongetwijfeld zien wat we de komende tijd gaan doen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 Uh, want het afgelopen jaar hebben ze al een EP uitgebracht. En het nieuwe uh, werk, dat hebben ze geloof ik opgenomen in de studio van Blanco. Van uh, Jan de Witte, geloof ik. Uh, die uh, daar uh, een beetje de scepter uh, zwaait. En Lessons in Living is één van uh, de nummers die, uh, die ze hebben uitgebracht. Goed, uh, het is altijd uh, leuk als je op een gegeven moment een beetje uh, afsluiting aan Holland dan doet. Dat, dat, dat, dat gebeurt uh, wel eens. En vandaag is het weer zover, want...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 Here